De AIVD heeft grote fouten gemaakt waardoor misdaadsjournalist Bas van Hout in gevaar is gebracht. Dat schreef de Volkskrant in een reconstructie. Van Hout was een informant van de inlichtingendienst en dat lekte uit naar de onderwereld. De AIVD heeft Van Hout daar jarenlang niet voor gewaarschuwd. Uiteindelijk heeft hij een schadevergoeding gekregen van 865.000 euro.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 Does lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Zet nu. Goedemorgen, Zandvoort.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 Uh, Roy. Uh, mijn uh, uh, broertje. Ja. Uh, ja, dat is mijn broertje. Ja. Maar we gaan, als het goed is, zometeen ook uh, schuif hier aan Patrick van Kessel. Van de Van Kesselband. Hij heeft heel veel leuke dingen te vertellen. Hij heeft de afgelopen tien jaar best wel veel leuke optredens uh, verzorgd. Mooi. En uh, ja, daar gaan we natuurlijk alles graag over horen. Ja, en daarna krijg ik een heel apart interview. Want mijn echtgenoot Anki komt langs.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 Ja, nou ja, ik ben geboren in Zandvoort. Ja, weet je, vroeger werden we niet geboren in... Aangespoeld. Nee, je werd geboren uit Uitenbosch. bos Ja, ja. Dat is het enige, waar ik dat ik buiten Zandvoort ben geweest. en Dan ben je een mug in je paspoort, maar... Maar goed, toen kwam je terug. officieel ben ik natuurlijk wel in Zandvoort. Een paar dagen terug kwam je weer terug in Zandvoort. Ja. En dan woon je in de Celciestraat? Nou, dat weet ik nog niet eens. Zalver uh, Salaan. Oh. Oh, daar daar begonnen we mee zo. Daar begonnen we mee, Zalver ja. Bij de kerk, Vlak bij de kerk. Ja. Daarom ben ik ook altijd zo netjes gebleven. Daar ben ik geboren en getogen. En toen? Ver... En toen zijn we naar de, uh, Celsiusstraat 185 tegenover het, weet het ik. winkelcentrum. Ja. Ja. Mooi wonen, wei. Ja, toch? Ja, dat is wel echt. Mijn jeugd is uh, de duinen geweest. Ja. Ik ben alleen maar in die duinen geweest. Dat, uh, dat zie je niet veel meer.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 En wij je ook nog een zusje? En een heel lief zusje. Die heb ik nog steeds gelukkig. Ja. Belangrijk. En heel belangrijk. En strenge ouders, maar. Strenge ouders, ja. Maar. <coughs> wel, uh, uh, denk ik, goed. Dat is goed voor me geweest. Ja. Nou, dan komt de school. Laar school, middelbare Mevrouw school. Boujaustra. Ja. <laughs> Tant, tante, jouwstra. En tante Mink. Tante, Mink, <laughs> tante op, Minke.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 Blijven zitten, blijven zitten, blijven zitten. <lacht> en toen ben ik kokkelner gaan doen. Want ik hier in Zandvoort... dan ga je snel um, de horeca in. Ja. Dus ik heb in het uh, bouwers gewerkt. Het hotel. Het uh, Hotel gewerkt. Bovenin. En uh, toen dacht ik van... nou, kokkelder, dat moet het dan maar worden. Je moet toch wat? Ja. Nou, dat heb ik gedaan. En afgemaakt. Het is een hele...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 Ja, dan doe je eigenlijk de bediening en alles tijdens de bar. Ja, vanaf dat was eigenlijk het laatste horeca gedeelte. Is er een beetje melk nog uh, voor mij? Uh, dank u. Nee. Staat allemaal voor zijn neus. Fijn. Ja. Nou ja, zo dus. En, en, en dan en op een gegeven moment ga je en... de muziek nog in. Ja, we, we waren wel uh, toen al uh, met muziek bezig, met de boys.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 Om een band bij elkaar te houden. En in Zandvoort uh, stoten je door met Parel aan de Zee? Ja, dat was een heel ander projectje natuurlijk. Maar, <laughs> ja, maar wel leuk. Uh, ja, ja dat, Even was heel, dat is een tussendoortje met mijn vriendjes Johnny en René. Uh, uh, René en, René en, en uh, Peter, uh, Wezenbeek. Kalf, Peter Wezenbeek. Peter Frank Paardenkoper. Uh, Frank Paardenkoper natuurlijk. Dat is een gigant, vind ik dat. Echt Stem, ook. stemkunstenaar. En... Uh,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 van Klaas Koper zit erin. Uh, he, hoort en zegt het woord. Er zit zoveel in. Er zit een stukje Allard Kalf in met het skuier doorheen. Ja, ik vind het echt een gaaf nummer. Het is nog steeds een gaaf nummer, vind ik. Hey, je barst van de optredens de komende ja. weken. Ja. Weer. Ja, 21ste ja, spelen we. Uh, nou ja, goed, de 15e natuurlijk bij het Battersplein. Ja, 21ste. 21ste bij Notiek. Ja. Uh, 23ste sta ik op een, uh, een boot in uh, Haarlem.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 Ja, ik heb je geschiedenis gelicht, hoor. Ja, 29 is Hardy, hè. 20 jaar bestaan van Lau en Hardy. Hoe gaaf, hoe gaaf. Ja. En dan de grachten lopen. Ja. Deze zomers zijn we echt... Uh, ook in Haarlem uh, zijn we echt... Uh, nou ja, steeds populairder aan het worden. Hoe leuk. Ja, hoe goed, gaaf Ja, het is te gek. Echt te gek. Het wordt echt gewaardeerd oude muziek van... Uh, wat, wat, wat we gewoon... Uh, Vertolken euh, e e, wordt zo gewaardeerd. En we hebben zo'n ontzettende vaste groep mensen die ons overal volgen. Echt, hoe leuk is dat? Je hebt een goede een... website ook. Goede website van Kessel Live. Ja. Alles staat erop. Alles staat erop. Ja. Welke optredens zijn geweest en welke er komend jaar allemaal nog komen. Ja.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 Ik ben trots op je. Dank je. Ik ben blij dat je, je zo'n bent. bent. Ja, ben ik ook. Ja, trots. <laughs> trots. Trots antwoord. <laughs> trots. Hartstikke bedankt. Ja, Patrick, heel erg bedankt voor je tijd. En nou. uh, kom snel nog een keer terug. Ja, gaan we doen. Okay. Als je wat nieuws hebt, nieuwe plaatsen, hier. Gaan we doen. Ja? Mm. Baan al aan de zee. dan. <laughs> hey, bedankt voor je komst. Bedankt.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 dat aan mij stellen. Zeg je ook dat die zandvoerders vroeger uh, bandieten waren, want ja, ik zeg hem maar eventjes, onder het bordes staan kolommen, houten kolommen, die beschilderd zijn, zodat ze van marmer lijken, die van een boot zijn afgehaald. Want, ja, maar ik denk niet dat dat... Uh, het zal gejut zijn, maar ik ja. denk dat dat wel met toestemming, want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 Zo wordt al wat op aard in ramp en rouw ons treft... een pijler die ons hart naar het eeuwig godshuis heft. Nou, het is toch wel hoog... Maar goed, uh, dat hangt, hè? Ja, je ziet meer dingen ja. van de, de zee in, de, in die kerk terug. Ja, en die, uh, de, die uh, Alba, daar komen ze van... Die is op 30 januari 1905 uh, vergaan, dus... Eh, ze zijn in de kerk eh, bij de, de bouw van 1848. Dus ja, hoe ze erin gekomen kijk dat weet ik dus niet. Maar nee. goed, in ieder geval, die masten die dragen dus de orgelgalerij. En eh, met het orgel van meneer Maar er Zoutmagen. hangt ook een bomschuit in de kerk. Ja, maar dat heeft niks... Eh, eh, <coughs> mensen denken vaak. Want in katholieke zuidelijke landen eh, zijn dat votiefschepen. Dat wil zeggen dat eh, de vissers...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 Dat was een hele grote restauratie. Dus we laten niet zomaar mensen op bij het orgel toe. Maar dat is natuurlijk wel uniek. Ja. En wat je ook dus ziet... Ik weet niet of mijn opvolger... Ja, die staat er, okay. mm -hmm. nou, dus ook klaar. Oké. Nou, dan zal ik het laatste opmerking. Is dat als mensen zo'n boekje krijgen... Ik zeg, nou, u kunt kijken in de kerk... en als u vragen heeft, kunt u bij me komen. Want ik zit er bijna iedere week...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 Makes me sorry, I am a lady, hello stranger, you're a danger, to the law and over here, they don't like men like you, in our city. We zijn nog steeds bij Goedemorgen Zandvoort, Goedemorgen zandvoort. En uh, ja, we hebben de leerlingen van het uh, ja, Nova College Artiest en Theater uh, aangeschoven hier in Hotel Hoogland. Van Nova College. Oh, ja, Nova college, inderdaad. Uh, hartstikke welkom hier uh, ja, bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, ja, wat houdt de opleiding in? Vertel. We hebben, we hebben, ja. we hebben Arjen we hebben tegenover we handen, ons zitten. Ja. En Richelle tegenover ja. ons zitten. Ja.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 Wat, Dan begint de voorstelling. Dus een half uurtje van tevoren aanwezig is, uh, ja, is handig. Ja, leuk zijn. <laughs> ja. Zeker weten. Weleg een drankje misschien hoe, uh, hoe zijn jullie zo bij de Krocht terechtgekomen? Nou, uh, dat kwam door mij. <laughs> ja. Ja, jij bent je best antwoord ja, natuurlijk. Precies. <laughs> ja. En uh, we, konden, we moesten alles zelf regelen uh, omdat we nu in ons examenjaar zitten. En uh, dus ook een locatie. En dat lukte maar niet. Want we wilden eerst eigenlijk uh, in Elsvoud spelen. Op, uh, we vonden het heel cool om het op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 Ja, heel erg geholpen. Ja. Echt gered eigenlijk gewoon. Dus echt bedankt. Want uh, anders uh, konden we helemaal niet spelen eigenlijk. Dus dat was echt ons... Uh... En de akoestiek is erg goed in de krocht. Ja, en ook heel mooi groot. Het, het ziet er gewoon... ook echt gewoon leuk uit. Weet je. Ja. Het, is, uh, het is een verhoogd podium. Uh, want Meestal spelen wij dat het publiek uh, hoger zit dan, het, uh, dan, dan, dan de spelers. Ja. Maar nu zitten wij als spelers hoger dan het publiek. En dat vind ja. ik wel een beetje leuk om te zien. Ja. Ja. Ja. En je hoeft geen eens je stem te verheffen, want...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 Die zouden vandaag, uh, zonder nou, een zo nou, voorstelling van ons te kunnen zien, toch? Ja, ze komen ja. kijken. Leuk dat het in Zandvoort gebeurt. Ja, ja ik vind het ja, wel, Ik ben er trots op. Ja. ja, ik ook eigenlijk. Ik, ja, ik vind het ook dat... <laughs> ja, ja, Zandvoort. En, lieve mensen, dit, de, de tijd is kort, maar oh, ja. eh, 13 en 14 juni dan gebeurt het. Ja. Ja. In de krocht. In de krocht. Aanvang 8 uur.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 Uh, ik vind dat, je, dat het, het moet kostendekkend moet zijn. En dat is tot nog toe gewoon elke keer geweest. Maar omdat ik nu uh, met de tiende editie... Nou, heb je voldoende assistentie? Want ik zie van voorgaande jaren dat na afloop iedereen die rent weg, zo bedankt, dat was hartstikke goed. Ja, maar en dan zijn... mag jij 200 stoelen opruimen ja, en tafels opruimen. Er zijn altijd mensen die, uh, die nog eventjes uh, daarmee helpen. Dus dat. Uh...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 Ja, uh, op dat ja, op het ja Dat ja. blijft wel mijn pleintje inderdaad. Ja. Uh, meneer Rijmers vond het trouwens gisteren op de radio, uh, zei hij dat het een vreselijk plein was. Oh. Maar uh, ik ben er niet mee eens. Ik hou van het inderdaad. Ja, vind ik ook. Vind ja. ik ook. Goeie kroeg. en dat, Ja, precies. Uh, bij het wapen, daar, uh, daar gebeurt natuurlijk ook genoeg. Ik vind uh, het Gassersplein, uh, dat mijn vader daar in 1970 mee is begonnen met de vismantijd, was het altijd op het Gassersplein.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 Ja, ja, ja. ja. Ik, uh, ik vanaf een week van tevoren, uh, zorg ik ervoor dat ik uh, absoluut geen weersberichten bekijk. Omdat ik uh, nee, nee, daar eigenlijk alleen maar zenuwachtig van word. En het is nergens voor nodig, nee. het is de tiende keer, dus ik ga er gewoon van uit dat het ook de tiende keer gewoon lekker weer wordt. Even de tijden, je gaat om half zes, kunnen mensen gaan zitten? Ja, nou uur. dat kan eerder, ja, ik, kijk, de meeste komen zo omstreeks vijf uur komen ze zo aan druppelen. Ja, en de nou, soep uh, begint om zes uur? Ja, we beginnen met de soep om zes uur, dus dan is het wel de bedoeling dat iedereen ook echt zit, dan, uh, dan gaat het wat vlotjes.